Maud Schreurs met het nw -journaal. Twee separatistenleiders uit Cantu de gevangenis in. Het heeft het Spaanse hoge rechtshof bepaald. Ze worden verdacht van opruiing voor hun rol bij demonstraties in Barcelona. Ook twee politiemensen uit Barcelona zijn verhoord. Het OM wilde ook de politiechef laten arresteren voor opruiing... maar de rechter wees dat af. Libanon weet zich geen raad meer met Syrische vluchtelingen. Volgens de president is een grens bereikt en kan het land er niet meer opvangen. Inmiddels zitten anderhalf miljoen Syriërs in Libanese opvangkampen. Dat is een kwart van de totale bevolking. Het land is niet meer in staat goed voor ze te zorgen en wil ze terugsturen naar delen van Syrië waar het rustig is. Irakse regeringstroepen hebben de stad Kirkuk in het noordoosten van het land heroverd op Koerdische peshmerga strijders De actie is een antwoord op het Koerdische referendum vorige maand over onafhankelijkheid, dat tegen de zin van Irak werd gehouden. De peshmerga strijders zijn woedend en zeggen dat Irak een hoge prijs zal betalen. Kirkuk ligt net buiten de autonome regio Koerdistan, maar de Koerden claimen de stad. Op Malta is een onderzoeksjournaliste om het leven gekomen door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige vrouw hield een veelgelezen blog bij waarin ze corruptiezaken behandelde, waarbij ze vaak politici beschuldigde. Zo zei de journaliste dat ze bewijzen had dat de vrouw van de premier een bedrijf in Panama had en dat ze grote bedragen naar rekeningen in Azerbeidzjan sluisten. In Ierland zijn drie doden gevallen door orkaan Ophelia, die bereikte rond de middag de zuidkust van Ierland. Daar zijn windstoten gemeten van 180 kilometer per uur en er ontstonden golven van 10 meter hoog. De orkaan zwakte later af tot een tropische storm. Inmiddels zitten meer dan 360.000 huizen zonder stroom. Het weer vannacht droog, het koelt af naar een graad of 12. Morgen en woensdag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden bij maxima tussen 17 en 22 graden.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 Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Hier volgeldt, toont u ons uw liefde, uw naam.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 Komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zien. Zijn heilige naam verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn Heer zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.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 Orpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid na in de straat. En dacht aan mij. zo dat